10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Het CDA wil een andere producent van de OV-chipkaart... want de huidige heeft het geprutst, zeggen de christendemocraten. Hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland... eerst u het NOS-journaal van 10 uur. Hier is nog wat meegens. VVD en PVDA willen het roken onder jeugdigen aanpakken... met een strenger tabaksbeleid. Eerder besloot het kabinet die leeftijdsgrens op te hogen naar 18... maar daar blijft het niet bij...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 In België, vlakbij Maastricht, is een goederentrein ontspoord. Drie wagons braken door een reling van een brug en vielen zo'n 20 meter naar beneden. Er zijn geen slachtoffers. Het ongeluk gebeurde op een goederenverbinding tussen Antwerpen en Duitsland. Bovenleidingen zijn kapot. De verwachting is dat het treinverkeer lange tijd stil zal liggen. Het is namelijk een enorme ravage, zegt de burgemeester van het dorp waar de wagons liggen.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 Het weer vandaag volop zon in het zuiden mogelijk wat bewolking. staat een stevige oostenwind. langs de noordkust is de wind krachtig. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Morgen weinig verandering en vanaf donderdag volgt meer bewolking en vrijdag regen. Daar is ze weer, Jolanda van der Velden. Treinen. Treinen, treinen en files. Nog 13 files, Sven. Daar begin ik maar eventjes mee. Uh, nog vertraging op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij David Markerlo 2 kilometer. Dat was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Hetzelfde geldt voor de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar waren lange tijd twee rijstroken dicht. Bij hoogmaden nog 4 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht bij Strandnulde nog 3 kilometer. En omrijders zijn in de file terechtgekomen op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 4 kilometer. De N35 al Zwolle is in beide richtingen dicht tussen Heino en Weidman. Heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. Dan die treinen, dat had te maken met een brand in een trein bij Oost. Daardoor tussen Deventer en Zwolle voorlopig nog geen treinverkeer. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dankjewel Jolanda. Zometeen een museumbezoeker loopt per ongeluk dwars door een kunstwerk heen. Hoort u zo in het vervolg van onze uitzending bij de KRO. Ik ben Mathilde Santing, zangeres...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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het CDA wil een andere producent voor de OV-chipkaart. Museumbezoeker loopt dwars door het kunstwerk heen. Thuisonderwijs is onderwijs op maat. Ja, die springen op zaterdag en zondagochtend ook uit bed. En dan roepen ze bij het ontbijt al, we gaan toch wel lezen. Dan denk ik, ja, dan, dan hoeft dat niet te stoppen. Dan doen we dat dus ook in het weekend. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is zes, bijna zeven over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. TransLink Systems, dames en heren. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de OV-chipkaart... maakt er zo'n puinhoop van dat het tijd wordt voor concurrentie. Daarom wil het CDA dat TLS zijn monopoliepositie verliest. Sander de Rauwe, goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor het uh, CDA. Wat gaat er allemaal mis bij TransLink Systems... dat u daar uh, vanaf wil? Ja, ik zou zeggen, laten we even kijken op Twitter... wat er de afgelopen drie maanden over geschreven is... of de afgelopen drie dagen. Ik denk dat je heel veel problemen die je de afgelopen maanden en jaren uh, hoort... heel vaak terugslaan op TLS, de producent van Overchipkaart. En dan moet u denken over de problematiek van het uh, inchecken en outchecken... Uh, over het uh, afschrijven van bedragen waar mensen niet van op de hoogte zijn... of niet zich van bewust zijn. Uh, over verschillende systemen die elkaar doorheen, door, door elkaar heen werken... Kortom, TLS mag wat mij betreft blijven bestaan, maar veel belangrijker vind ik dat TLS niet meer de monopolist moet zijn van een product waar heel veel klachten over zijn. Nee, maar de aandeelhouders van dat TLS, dat zijn ongeveer alle vervoerders. Arriva, Connection, EBS, GVB, HTM, NS. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan, tot en met aan toe. Nee, dat is het voorstel wat voor ligt. Op dit moment is NS-eigenaar en zijn de drie grote steden-eigenaar. Uh, en uh, er ligt een voorstel en daarom dat ik ook vind... dat we daar nu ook in elkaar moeten over spreken. Want nu is het moment daarvoor. Om inderdaad ook andere vervoersbedrijven... daar aandeelhouder van te laten maken. Maar als ik u vertel dat TLS op dit moment een, een groot probleem heeft... 108 miljoen euro uh, verlies heeft... dan vraag ik mij af, één, of het zinvol is... om andere partijen uh, aandeelhouder ervan te laten maken. Immers, zij krijgen een rekening gepresenteerd in plaats van invloed... En twee, dit is ook het moment om te kijken... is dit systeem waar we nu inmiddels haast tien jaar toch al weer mee bezig zijn... wel het systeem van de toekomst? En mijn stelling is, is dat het het absoluut niet is. Nee. Je moet het vrijgeven om andere partijen, nieuwe partijen... Uh, ruimte te geven om juist innovatie toe te passen... Uh, veel meer klantgericht bezig te zijn... in plaats van dit oude systeem wat heel erg intern gericht is... en vooral techniek georiënteerd, maar niet gebruikersgericht georiënteerd is. Ja, meneer de Raad is de afgelopen jaren nog nooit iets goed gegaan met die OV-chipkaart. Er zijn zeker ook dingen, vind ik, goed gegaan. Alleen je hebt zeker ook gezien dat heel veel dingen fout gingen. Ik heb net een paar voorbeelden genoemd. Ja, maar ook in de politiek. Het is al tien jaar hoofd een hoofdpijndossier. Jullie komen er niet uit. Het is iedere keer weer gedoe. En, en, en gesodemieter. Ja, dat, dat ben ik met u eens. Er is in de politiek. Dit is een, een onderwerp wat ongeveer vier keer per jaar op de agenda staat. Waar ik natuurlijk goed naar kijk wat is dus een goed moment om een koerswijziging in te zetten. En ja. mijn instelling is naar Mevrouw Mansveld, de staatssecretaris. Zij gaat nu de komende maanden met die partijen die. Ze zojuist noemde het uh, Veolia, Arriva, NS, andere partijen om tafel om dit systeem in de kern uh, te behouden, maar andere partijen erbij te betrekken. Ja. En mijn stelling is, en ik zag vanochtend ook in de Telegraaf uh, ChristenUnie en de VVD, die zeggen jongens, uh, als je nu dat toch gaat heroverwegen, kijk dan of dit ook het systeem is, niet alleen uit het verleden, maar ook van de toekomst. Ja, maar goed, die discussie is toch echt al jaren gevoerd en er is van alle kanten gewaarschuwd dat dit systeem niet goed zou werken. Nou, het systeem is in handen van een hele exclusieve club. De NS en de drie grote steden. En de vraag is. Gaan we dit systeem doorzetten? Ja. Of gaan we, komt er een visie. Van hoe je omgaat met techniek. En met vervoer. En mijn stelling is. De vervoerders moeten vooral doen. Waar ze goed in willen zijn. Vervoeren. Ja. Met de techniek. Kijk naar wat er in de samenleving gebeurt. Als voorbeeld. Bijvoorbeeld de bekende website van hotels. Booking.com. Ja. Je ziet dat de hoteleigenaren. lang niet meer die plaatsen verkopen. Maar dat nieuwe spelers op de markt, heel snel, heel slim en heel goedkoop... servicegericht uh, op die manier de bedden verkopen. Maar zegt u dan eigenlijk met zoveel woorden... dat de, de OV-chipkaart als zodanig wat u betreft zo'n langste tijd heeft gehad? Nee, mijn stelling is dat de overheid chipkaart uh, een heel gemakkelijk middel kan zijn... maar dat het nu heel ingewikkeld is gemaakt door monopolisten... die als enige aan de knoppen mogen zitten... en uh, het niet toelaten dat er innovatie plaatsvindt... dat er nieuwe partijen op de markt komen die zeggen... hé, hey, wij kunnen het ook combineren met een bankpas bijvoorbeeld... of met een andere service. We kunnen het combineren met internationaal reizen... of met het uh, boeken van een hotel of van het boeken van een vliegticket. Ja. Het is niet integraal, het is niet flexibel... en het is een heel duur product, omdat er alleen maar één monopolist polist op zit. Goed, u wilt de markt dus opengooien, omdat u vindt dat dat TLS uh, er een puinhoop van maakt. Uh, als, als er nieuwe technieken komen, komt er dan ook eindelijk eens een keer een oplossing voor de wat moeilijk bruikbare OV-chipkaart voor blinden en dove mensen? Nou, dat zijn allemaal van die voorbeelden waar we nu heel vaak als incidenten achteraan hollen, vind ik ook de politiek. Uh, vandaag staan er ook weer allemaal kleine ergernissen op van de OV-chipkaart. En ik denk dus dat het nu dus ook tijd is, juist omdat nu de overheid met al die partijen om tafel gaat om te kijken of er meer partijen aandeelhouden van nou, laat ik dit maar noemen het gedrocht uh, kunnen worden. Daarom zeggen jongens laten we niet steeds van incident naar incident hallen, maar ook durven zeggen fundamenteel wat is de toekomst van de overchipkaart en wat mij betreft ligt het niet in handen van een monopolist. Goed, met andere woorden, u wilt dat daar wat verandert. Uh, u stelt dit vanmiddag voor in de Tweede Kamer. Hoeveel steun verwacht u eigenlijk? Hebt u daar al uh, gesondeerd, ge, heet dat? <laughs> nou, uh, uh, ik, ik uh, noemde het net al even. Ik sloeg vanochtend de Telegraaf, uh, Telegraaf open en daarin zag ik ook dat de VVD en ook de gisteren -Unie af wilde van de monopolist. Dus ik was en ben blij verrast. Uh -huh. Dus ik heb nog maar één of twee partijen nodig. En ik denk dat we uh, uh, uh, ook daarin nu eindelijk een verandering teweeg kunnen brengen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar de tekenen waren vanochtend in ieder geval zeer hoopvol. Sander de Rauwe, Kamerlid voor het CDA. Ik dank u wel. Dank u wel. Met je boeken en broodrommel naar school? Niet voor ieder kind de dagelijkse praktijk.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 Ja, staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker... wil dat er een eind komt aan de mogelijkheid... om op basis van religie of levensovertuiging... vrijstelling van de leerplicht te krijgen. De Vereniging voor Thuisonderwijs strijdt voor het behoud van wat zij zien... als de beste manier van lesgeven hoort u in uh, Eigen Onderwijs... een reportage gemaakt door Egbert Hermsen. We hebben hier een kast waar we al onze spullen neerzetten... in manden. wanden, in ieder geval een kind. Deze is voor Laura, deze is voor Irene en deze is voor mijzelf... En het zijn, uh, ik zie hier een, een, een mand met rekenwonders. Ja, ja. dat is onze rekenmethode. En, en welke is van jou? Deze mand is van mij. En wat zit erin? All is mijn planning. En ik zie hier uh, rekenen, logica, Engels, Lat Latijn. Ja. Zo. Ja, zeker. Wij zijn vorig jaar, uh, zo halverwege het schooljaar, aan Latijn begonnen. En dat, uh, ja, dat gaat heel erg goed. Ja. En wat is dit? C.W. Homer, dat is... Een schrijfprogramma, het is een Amerikaanse methode... waar ik dan dus de docentenhandleiding van heb... en we doen het verder in het Nederlands. In Nederland wordt er, ja, naar mijn gevoel... altijd heel weinig tijd besteed aan, aan goed leren schrijven. Dus als je spelling maar goed is, je grammatica goed is... dan had je al snel een, een voldoende voor je opstel. Terwijl ik vind dat dat uh, ja, beter kan. Ja, wat zie je dan? Spelling, handschrift. Spelling, ja. Dan doe ik spellingblaadjes... Ik hebben ook geschiedenis, daar heb ik soms lezen, soms lees ik verhalen. We zijn thuis bij vader Gerald en moeder Mirjam... die voor hun dochters, nu 9, 7, 5 en 2,5... vrijstelling van de leerplicht kregen op grond van het zogenaamde richtingsbezwaar. Er is in de buurt geen school van hun levensovertuiging. Als de kinderen nog nooit naar school zijn geweest... dus ze zijn heel jong, dus met 5 gaat de leerplichtwet in, zijn ze leerplichtig. En als je voor die tijd aan de gemeente doorgeeft dat je je niet in de levensovertuiging van de school in de omgeving kunt vinden... dan volgt er automatisch uit, juridisch gezien, dat je vrijstelling hebt. Dus in ons geval, onze kinderen zijn nooit naar school geweest was er geen probleem. Dat probleem dreigt wel te ontstaan... nu staatssecretaris Dekker van Onderwijs... heeft aangekondigd een eind te willen maken... aan deze mogelijkheid vrijstelling van de leerplicht te krijgen. Eigenlijk is het niet te begrijpen. Hij geeft ook daar een aantal argumenten voor... die wij ook helemaal niet kunnen plaatsen. Zegt Tony Nijenhuis... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Een van de dingen is dat hij zegt dat het groeit. Dan denk ik, nou, 400 leerlingen zo groot is dat niet... in een periode van, van 13 jaar, van 80 naar 400... Nou, dat kan je toch niet spectaculair noemen. Nou, verder geeft hij aan van uh, er is geen toezicht op... en er, uh, kinderen, we weten niet of kinderen onderwijs krijgen. Nou, dat is heel merkwaardig dat deze staatssecretaris dat zo formuleert. Want uh, in opdracht van het ministerie van zijn voorgangers... is dit thuisonderwijs onderzocht. Er zijn twee onderzoeken gedaan waaruit blijkt... dat ouders heel zorgvuldig hun kinderen onderwijs geven. Dus dat kan geen punt van discussie zijn... En een derde punt is dat hij zegt toezicht erop te organiseren... of er wel onderwijs gegeven wordt, is moeilijk en kostbaar. Nou ja, je kunt zich een beetje voorstellen... een kind wat naar school gaat, dat krijgt... Daar betaalt de overheid 6000 euro voor. Nou, Kinderen die niet naar school gaan om daar onderwijs voor, toezicht voor te regelen. Nou, dan zou je misschien met 600 euro per kind. Dus met nog in 10% zou je daar uh, toch niet een, eenvoudigs kunnen opzetten. Het is inderdaad wel een fulltime job. Ik heb geen baan buiten huis. Ik ben echt hier thuis voor de kinderen. Want Beschrijft u eens de woonkamer? Want die, uh, die ziet er wat uh, atypisch uit, mag ik het zo zeggen? Ja, er zitten heel veel boekenkasten met heel veel boeken en materialen voor de kinderen. We hebben dan een, een hele grote tafel in de woonkamer staan. Ja, die wordt voor eetafel gebruikt, maar eigenlijk ook als onderwijstafel. Een kind wat naar school gaat, laat school de boeken een keer achter. En dan is er even geen onderwijs. Hier. Als ik om heen kijk, is eigenlijk het eigenlijk altijd ja. aanwezig. Ja, ik denk dat dat heel erg ligt aan hoe je dingen doet. Als je natuurlijk heel autoritair, heel, heel dwingend met, met kinderen doet... dan is het inderdaad wel heel goed dat ze een breek hebben. Maar als kinderen met heel veel plezier lezen... Ik, ik, bij ons hier de oudste drie kunnen goed lezen... en voor alle drie was het leren lezen zoiets leuks. Ja, die springen op zaterdag en zondagochtend ook uit bed... en dan roepen ze bij het ontbijt al, we gaan toch wel lezen. Dan denk ik, ja, dan, dan hoeft dat niet te stoppen. Dan... Doen we dat dus ook in het weekend? Ja, dat zul je op een school natuurlijk niet gauw horen van... Uh, mogen we dit nog even extra doen? Dit is dus heel erg op maat. Ja, dat je echt goed kijkt wat een kind kan. En wat staat er bij jou in het schrift? Mm, alle letters die ik kan. Juist. Actie, de A, de T. Het zijn alle ron, ronde letters, de A en de D. Achternaar. Is het moeilijk om tussen de lijntjes te schrijven? Mm, een beetje... En wat te doen als het verbod op thuisonderwijs er daadwerkelijk komt? Dit is natuurlijk een heel groot deel van ons, ons leven, ons, onze opvoeding... en hoe we met elkaar hier, hier ja, om gaan leven. Dus het zou voor ons ja, een enorme verandering zijn. En ja, de kans is groot dat wij dan toch besluiten om naar het buitenland te verhuizen. Zo belangrijk is het Zo vroeger. belangrijk is dit voor ons. Kijk, en als wij 15 kilometer over de grens gaan zitten in België... dan is er weer helemaal geen probleem. Ik zou het heel raar en ook echt heel naar nou, of vinden. Of de kinderen zelf, die hebben hier hun vriendjes, Ja, die geeft dat liever niet op. En die zou die het zou een hele grote niet... stap zijn. Aan de andere kant, dit is inderdaad zo belangrijk voor ons... dat we dat toch wel echt overwegen. Bijdragen was dat van Egbert Hermsen. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 11,5 minuut voor half 11. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. We komen even terug op het begin van deze uitzending... toen uh, de, uh, het Kamerlid van de VVD, belast met woordvoering Mediazaken, vond dat het spotje van de publieke omroep... tegen de bezuinigingen van dit kabinet van de zender af moest. Hij zei het volgende. Ja, ik vind het eh, om te beginnen zeer misleidend eh, het spotje. Zo niet eh, erg suggestief. Er wordt gesuggereerd dat er 300 miljoen op de Nederlandse publieke omroep bezuinigd wordt. Nou, ja. dat is geen zin is het geval dat er 170 miljoen. Oh, dat is de stem van Matthijs Huizing. Dat is betreffende betreffende kamerlid van de VVD. Dus wij dachten, we bellen 123 Henka Goort maar even. De, de baas van de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Om de feiten toch maar eens even helder op een rij te krijgen. Hij zegt, er wordt helemaal niet in totaal 300 miljoen bezuinigd op de publieke omroep. Dat gaat om de bezuinigingen op de mediabegroting. En niet op de publieke omroep. Heeft hij gelijk of niet? Het klopt, dat is 300 miljoen op de mediabegroting. Maar als je de orkesten schrapt, dan hoor je dat op Radio 4. Dat zijn gewoon publieke omroeporkesten. Als je het mediafonds schrapt... dan zie je minder documentaires bij de publieke omroep. Als je de 2v2-omroepen schrapt dan zie je minder levensbeschouwing bij de publieke omroep. Dus we kunnen wel net doen alsof dat allemaal aparte posten zijn... en dat niet voor de kijker te merken is. Maar dan komen we in een woordenspel. De mediabegroting was 900 miljoen. Daar gaat de 300 miljoen af. En dat gaan de mensen in het land merken aan de programma's. Ja. En wij zeggen met die laatste 100 miljoen ga je dat zo hard merken... dat we gewoon geen publieke omroep voor iedereen meer kunnen blijven. Hij zegt er gaat uiteindelijk maar 45 miljoen af van het programmabudget. Dus dat valt nee. wel mee. Um, uit de 200 miljoen gaan, hebben wij echt ons best gedaan... om zo weinig mogelijk te laten landen in de programma's. Maar er gaat nog steeds 80 miljoen van die eerste 200... aan programma's geschrapt worden. 10 miljoen bij radio, 70 miljoen bij televisie. En die tweede 100 miljoen, ik zei al, mediafonds... levensbeschouwelijke omroepen, plus nog 50 miljoen... zonder enige idee waar dat vandaan moet komen. Die volle map gaat ook uit de programma's. Dus stel dat maar op, dan zit je op 150 miljoen... puur al uit de programma's. Dan heb ik het nog niet over... Uh, zeg maar de fusies en de reorganisaties. Wat gaat dat betekenen? Dat betekent dat wij geen publieke omroep voor iedereen meer kunnen zijn. Dat als wij drama willen doen, dan maken we nu dramaseries, Nederlands drama voor jongeren. Bijvoorbeeld Feuten van BNN. Voor kinderen, Spangas. Voor wat oudere mensen. Moeder, ik wil bij de revue. Ja, er is straks geen geld voor alle drie. En gaat u mij dan maar vertellen: maken we dan geen drama meer voor kinderen, voor jongeren of voor ouderen? Ja, hij zegt ook, deze uh, Matthijs Huizing. Uh, er wordt net gedaan alsof Studio Sport straks niet meer bestaat. Dat vindt hij onzin, want Studiosport zal altijd blijven bestaan. Dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar toch? dat is ook een woordenspel. Studiosport met korfbal is er vast nog over een uh, aantal jaar. Maar Studiosport met eredivisie niet meer. Echt niet? Nou, niet bij deze bezuinigingen. Dat kunnen we dan gewoon niet betalen. Dat is heel jammer, want het kost de Nederlandse kijker bijna niks. Ja. Het is 60 cent per dag huishouden per maand, dan heb je alle sport van de publieke omroep, met alle voetbal en alles wat we nu doen. Ja. Als wij dat straks niet meer doen, omdat er bezuinigd moet worden, ja. dan moet u een abonnement nemen op Fox, en dat kost 29,95 per maand. Met andere woorden, dat is uh, zo ongeveer 26 of 29 euro En ik vind dat de VVD eerlijk aan de Nederlandse burger zou moeten uitleggen dat nu studiosport bijna niks kost, en dat wij straks mensen gaan verplichten om voor vele tientallen euro's per maand diezelfde sport te kunnen zien bij de commercie. U kijkt er nijdig bij. Ja, omdat ik vind het nu een woordenspel worden. Laat de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen en zeggen: Dit was gewoon te veel. En we draaien die tweede 100 miljoen terug. Goed. Um, dan nog even de oproep van dit Kamerlid: om dat sportje van de radio en van de televisie af te halen. Nou, we zenden die, uh, die spotjes uit in de, in de zendtijd... waarin uh, omroepverenigingen andere spotjes voor zichzelf uitzenden. Hè, uh, samen op de wereld bij de NCV, uh, kies KRO. Um, dus daar staan nu deze spotjes. En gelukkig gaat de politiek niet over de indeling van zendtijd in dit land. En als de staatssecretaris op wie deze huizing een beroep doet... zegt tegen u, haal die spotjes van de radio, wat zegt u dan? Dan gaan we dat niet doen. Henk Agort, voorzitter van de NPO. Ik dank u wel. Straks, een museumbezoeker loopt dwars door een kunstwerk heen... en dat kunstwerk is onherstelbaar beschadigd. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Mart Smeets. Mijn ochtendhumeur blijft maar steeds steken... in een grappig bedoelde tekst van Joep van het Hek... en een heleboel vuilspuiterij vanuit de sociale media. Het onderwerp... Mijn seksleven afgezet tegen dat van Jeroen Pauw... in, in een televisieprogramma van Filemon Wesseling... terugkomende, grappig bedoelde vraag met een wisselend antwoord steeds. Ik antwoordde Wesseling met een luide lach. Amateur, doelend op Pauw. De lach duurde voort, een ieder doorzag de grap. Ik zei nog op een Filemon vraag hoe hij mij moest inschatten... I had my share, maar het kwaad was al geschied. In verknipte vorm bij BNN werd niet de gehele scène uitgezonden... zodat de vuilspuiters en blijkbaar dus ook de professionele grapjas... hun mening klaar hadden. Kijk, hoge bomen vangen nog wel eens wat wind. En ik had wellicht moeten beseffen dat dit onderwerp... uit zijn vroeger zou worden getild... bij het aanbevelen van dit televisieprogramma. Dat is een feit. Als je je aan andere feiten houdt... dan zijn de reacties van Van het hek en vanuit de groot geheel verkeerd geïnterpreteerd. Maar dat schijnt te mogen... Blijkbaar doet het er niet meer zoveel toe. Al geruime tijd mag iedereen schelden, beschimpen, oordelen en veroordelen... zonder dat de feitelijke waarheid echt ter sprake komt. We leven van aanname naar aanname. Mensen reageren op horen zeggen en vooral geruchten... en bouwen dan een eigen mening op en schrijven dat dan ook gewoon op. Dat gebeurde in kranten over hetzelfde onderwerp. Zelfs de eerbare ochtendkrant Trouw, mijn eigen krant... meldde op zaterdag over dit feit ook niet geremd door kennis van feiten. Ook hier een aanname en niet meer dan dat. Nee, natuurlijk is het niet leuk op deze manier in het nieuws te komen. Vooral niet als je de juiste tekst, de juiste context en de juiste setting weet. Mijn vrouw, ook aangesproken door de cabaretier, had wel een goeie. Ze zei, sta boven. hij weet niet beter, negeer het toch. En ja, ik sta boven, verder boven zelfs, maar weet wel voor de goede orde, ik wil het graag genoemd hebben... omdat het zo treffend onjuist is. En als je in de openbaarheid wordt aangevallen... mag je je ook in de openbaarheid verdedigen. Aannames beheersen onze berichtgevingen en onze meningen. Fact-checking komt nauwelijks nog voor. Moet ik de vertaling van I had my share geven? Moeten we het gelach rond de hele scène nog eens laten horen? Soms zijn professionele grapjassen niet zo erg leuk. Dat is geen aanname... Dat is een feit. En dat houdt me nog even bezig. Dat is mijn ochtenthumeur. Mart Schmeets, morgen het ochtenthumeur van Koos Postema. Het is uh, vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Het gebeurde, dames en heren, in één seconde... maar de schade is groot. In Museum Rijswijk liep gisteren een bezoeker... dwars door een kunstwerk heen. En dat werk is nu onherstelbaar beschadigd. Margriet Lestrade is de directeur van het museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het voor een kunstwerk? een heel bijzonder kunstwerk waarbij duizenden draden zijn gespannen... van de vloer naar het plafond, zeg maar. Ja. Ik heb er een foto van gezien ja. uh, waar een beetje zonlicht op staat. Ja. Ja, dan zie je eigenlijk niet dat het er staat. Nee, als je voor de tentoonstelling komt... dan verwacht je daar een kunstwerk. Maar deze mevrouw kwam voor een huwelijk, die was laat. En die heeft er a, denk ik, geen rekening mee gehouden... dat er draden in een ruimte zouden zijn. En B, uh, uh, ja, liep ze gewoon in snelle haast naar een de deur toe. Daarachter? En, ja, daarachter. Dus die liep er door doorheen. En dat is iets waar je gewoon helemaal geen rekening mee houdt. Nee. En die mevrouw, nee. en hoe reageerde die mevrouw? Ja, we waren, iedereen was ontzet. Zij was ontzet. Want ze moest uit dat, dat web van draden worden geplukt. Ze zat vast. Ja, het zijn echt duizenden draden. En uh, wij waren helemaal ontzettend omdat je de hele dag bezig bent met het uh, ja, zeg maar, beschermen van de kunst. Dus als er dan wat fout gaat, dan is iedereen ook... Iedereen gedroeg zich alsof er iemand was verongelukt. Al onze mensen in het museum. Ja, uh, en, dat kunstwerk is niet meer te repareren? Nee, ik heb de kunstenaar gebeld en die zegt van nou, de draden zitten zo over elkaar heen dat ik waarschijnlijk niet uh, van een half kunstwerk weer een hele kan maken. Ik zal het helemaal opnieuw, denk ik, moeten doen. Wat was het waard? De verzekeringswaarde, dat vertellen, vertellen we eigenlijk nooit... maar omdat iedereen denkt dat het over miljoenen gaat, was 5000 euro. Okay, nou ja, dus het is te overzien. Het is te overzien. Ja. U bent er nog steeds een beetje van ondersteboven, hoor ik. Ja, het is. Het, het, je bent echt inderdaad de hele dag bezig met maatregelen nemen tegen klimaatschommelingen, tegen vocht, tegen insecten. Dus als er dan iets fout gaat, dan ben je ook echt heel hoogst verbaasd. Ja, het ziet er een beetje uit als een harp van garen. Mag ik het zo zeggen? Zo, tenminste, daar lijkt het op als je er naar kijkt. Ja, als je er naar kijkt. Maar het is een kunstwerk, als je ervoor staat. Dan, uh, dan kijk je er niet naar, dan onderga je het bijna. Want het, heeft, het is heel erg drie-dimensionaal. Drie yeah. Het vangt met al die verschillende kleuren vangt het, het zonlicht. Yeah. En uh, iedereen is daar ook in die ruimte zeg maar, heel lang. Yeah. Maakt foto's, mensen staan allemaal te roepen. Het heeft dus een enorm effect op mensen. Ja. En nou, nou vraag ik me wel één ding af, want ik heb een foto gezien. Ik heb het werk niet in uh, levende Lijven gezien. Nou kan ja. dat nu ook dus niet meer, maar... Nou, volgende week weer wel. Oh, oké, okay, want hij, hij, de kunstenaar gaat het opnieuw maken dus, ja, begrijp ik? Komt eraan, ja, ja. Uh, er stond geen hekje omheen. Nee. En, en dat... als u zo bezig bent met uh, muggen en andere ongedierte ja. en klimaatschommelingen... waarom stond er dan geen hekje omheen? Omdat je dan dit kunstwerk, zeg maar, vermoordt. Het is, het, is een, het is een installatie in een bepaalde ruimte. En het is een soort wisselwerking tussen de zaal en het kunstwerk. En als je daar kabels of hekken gaat neerzetten, dan maak je het kunstwerkstuk. Juist. Goed. Nou, de kunstenaar is onderweg om, het, uh, om er een nieuw kunstwerk van te maken. Ja. Uh, heeft die mevrouw het huwelijk nog gehaald? Ja, die heeft het huwelijk gehaald. Het was niet haar eigen huwelijk? Nee, nee. nee, nee, nee. Ze was gast. Goed. Nou, even bijkomen van de schrik... En we uh, uh, de, de verzekeringen even bellen, die, die weten het al, die hebben er alle begrip voor... want het was gewoon een ongeluk. Ja. En wij wachten gewoon op een nieuwe plexus. Een nieuwe plexus. Ja. Margriet Straden, directeur van het museum daar in Rijswijk. Hartelijk dank graag gedaan. En sterkte met het repareren van dat uh, kunstwerk. Het is bijna half uh, elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Uh, meer informatie vindt u op kro.nl. Eens kijken of uh, Jeroen of Naida, dat weet ik eigenlijk niet. Is me niet gezegd. Naida, denk ik. Goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen. ja goedemorgen. goedemorgen. Je bent er al. Waar ga jij over praten? Ik ga vanuit de desk met de studio's in Amsterdam. Want de bus doet het weer niet. Ga ik praten over, nee, of we gaan kritisch kijken naar een leuk feestje. Want je hebt het vast gezien, de afgelopen dagen is uh, Paris in ons land. En het ziet eruit als een leuk feestje. En in lijn 1 willen we absoluut niet het feestje verpesten. Maar we willen wel met een kritisch oog kijken naar zijn bezoek. Zometeen in lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS-journaal van half elf. Dorot Mechens. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in september toegenomen... in het hoogste tempo sinds april 2011. De industrie profiteert van de groeiende vraag uit binnen- en buitenland... en ook slaan nieuwe producten goed aan. Blijkt allemaal uit de index van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers... die meet de bedrijvigheid in de industrie. VVD en Partij van de Arbeid willen het roken onder jeugdigen aanpakken... met een strenger tabaksbeleid. Eerder besloot het kabinet de leeftijdsgrens op te hogen naar 18. En vandaag debatteert de Tweede Kamer over dat beleid. VVD en PvdA willen dat bij het verhogen van de leeftijd... ook de straf omhoog gaan. Ze willen zware straffen voor winkeliers... ...die drie keer betrapt worden op het verkopen van tabak aan minderjarigen. En in België, vlakbij Maastricht, is een goederentrein ontspoord. Drie wagons braken door een reling van een brug. Die vielen zo'n 20 meter naar beneden. Zijn geen slachtoffers, maar de schade is groot. Het ongeluk gebeurde op een goederenverbinding tussen Antwerpen en Duitsland. Bovenleidingen zijn daar kapot. En de verwachting is dat het treinverkeer lange tijd zal stil liggen. dat zijn de hoofdpunten. Veel ongelukken en treinen in brand. Jorande van der Welden... Sven, nog twee files. Eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Dankjewel, Jolanda. Veel plezier met lijn 1. De bus is stuk. Maar hier is toch Naida. Dit is radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Orang de Israëlische president Simon Peres. Het is u vast niet ontgaan dat hij al een aantal dagen in Nederland is. Ja, vandaag bezoekt hij minister Rutte in het Haagse Kattenhuis... met aansluitend een toespraak van de Israëlische president hemzelf Voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Ja, en tenslotte dineert hij vanavond bij Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. De relatie tussen Israël en Nederland die is altijd goed geweest. Dat weten we niets op aan te merken. Toch vragen critici zich af of dat wel een goede houding is. Er gebeurt nog steeds van alles in Israël dat niet door de beugel kan. Drie Nederlandse Joodse organisaties, de weten Ander Joods Geluid... Gate48 en de organisatie Andere Initiatieven van Harry de Winter, die laten in een advertentie weten... dat Nederland kritischer moet zijn ten opzichte van Israël. Ja, En Nederland mag tijdens het bezoek van Peres... best aandacht vragen voor de schaduwkanten van Israël. De vraag is, wat vindt u? Moeten we druk uitoefenen Of past het ons meer te zwijgen en niet zo'n grote broek aan te trekken? Kortom, wat is uw mening? Bel naar 0800-1121. Twitter kan ook, hashtag lijn1radio. Mailen kan natuurlijk ook, lijn1 ja, en normaal hebben we muziekje. Dat hebben we niet, omdat we op het allerlaatste moment hebben besloten... om in de Desmet te gaan zitten. En Desmet-studio's ook, die liggen op de plantage Middelaan. En Paris was hier afgelopen zondag voor een bezoek aan de Hollandse Schouwburg. En die Hollandse Schouwburg, daar vandaan werden veel Amsterdamse Joden weggevoerd... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus we zitten eigenlijk best op een beladen plek om te praten over een beladen onderwerp. En dat ga ik doen met mijn gasten, Harry de Winter, programmamaker... en de oprichter van een ander Joods geluid... Aan tafel zit ook oud-PVDA-politicus Harry van den Berg. Dus twee Harry's. De ene ga ik Harry W. noemen en de andere Harry B. Is dat goed, heren? Ja, dat is prima. Van en een politicus B. van B. En een politicus van nu, jawel, voor de wind van de ChristenUnie. Welkom. Harry, ik begin, Harry de Winter, ik begin bij jou. Want jij hebt samen met anderen, en onder andere met Anne Jalt's Geluid... hebben jullie een advertentie geplaatst. Wat staat er precies in die advertentie? Nou, in die advertentie staat dat je, um, om het maar even samen te vatten... Als, um, ook als vrienden uh, uh, kritisch moet blijven over het gedrag van je, van je vrienden. En uh, dat dit een duidelijke stap is van Israël om een charme-offensief uh, te beginnen. En Peres is altijd degene die zo'n charme-offensief leidt, Die kan dat ook heel goed. Hij is een hele charmante man, heeft mooie verhalen. Uh, maar ondertussen is Peres gewoon een vertegenwoordiging van de Israëlische regering... En die voert een beleid eh, waar in elk geval heel veel over te zeggen is. En dat wordt door. Peres in een waanzinnig charme-offensief. En begint met een groot interview in de Telegraaf. En dan komt hij in college tour. En hij houdt een toespraak voor de Eerste en Tweede Kamer. Hij eet uh, onder andere met Harry van der B. Vanavond uh, uh, oh, met, de van de koning, met de koning. Dus er is een ja. waanzinnig charme-offensief. En dat is Israëls goed recht. Maar het is ons goed recht om eens even te zeggen. Maar luister, het is niet zo mooi als je het voordoet. En Peres heeft zelf gezegd uh, over de president van Iran. Uh, meneer Rouhani, je, je moet niet afgaan op zijn woorden, maar op zijn daden. Nou, als je afgaat op de daden... van de Israëlische regering... Hè, de uh, ondertussen... meer dan 40 jaar durende bezetting... van de Westbank en het uitbreiden van al die... nederzettingen, dat zijn de daden van de Israëlische regering... en dat is niet wat Peres zegt. Dus we vinden dat je daarover moet praten... en dat je niet een... een, een uh, geldt overigens voor ieder staatshoofd dat hier op bezoek komt... dat je die gewoon uh, ook... kritisch ja. moet benaderen. Ja, Harry van den Berg, een charme offensief van Peres. Dat is wat dit bezoek is. flauwekul... Ja, uh, ik vind trouwens die advertentie, dat is voor mij de categorie azijnpissen. Als er een feestje is van een gerespecteerd man als de president van Israël. Maar waarom is het een feestje dan? Het is een feestje, het is een feestelijke gelegenheid. Een, een bezoek feest? van een president aan een land is meestal een feestelijk. Zo zie ik het althans, iets wat de moeite waard is. Het is jammer dat jullie dat niet zo zien. Nee, jawel, maar ik, ik wil best maar zo laat, zien, me, maar. laat me even ja? uitspreken. Ik vind dit dus categorie azijnpissen. Uh, Charme-offensief van Paris. De feiten zijn deze: dat op ik geloof 14 juni uh, Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, in Jeruzalem was en nee. heeft namens de koning de president uitgenodigd. Mm -hmm. Er is dus geen sprake van een initiatief... van president Peres om hier te komen... om een charme-offensief. Volkomen onzin. Nee, maar het is in de praktijk een charme... Het is in de waarom, praktijk. Zou die, waarom zou de president niet... op allerlei punten zeggen wat hij ervan vindt? Zoals bijvoorbeeld afgelopen zondagavond... in de Portugese synagoge hier... drie, vierhonderd meter vandaan. Er waren ongeveer 1400 mensen. Ja. En daar heeft hij op tal van punten... zijn, zijn opvatting gegeven. Onder andere over de twee-staten oplossing. Ja, maar hij, hij zegt dus bijvoorbeeld... dat hij natuurlijk voor een twee-staten oplossing ja. is... met de regering van Israël die hij vertegenwoordigt. Ja, maar misschien, doet mag het tegendeel. Al, misschien mag ik je er wat bijbrengen. Een president van een land... Ja, hij gaat er niet over, oké. Okay. Een president van een land, zoals ook de koning hier... neemt niet de standpunten van de regering. Die komt op eigen titel en die, die doet dat ook helemaal niet. Dat heeft hij ook niet gedaan. Ja, maar Peres, hij heeft Peres... wel de ruimte genomen, gelukkig... om zijn hele waardevolle en positieve standpunten... Die laatste. Nou ga je zelf een soort van. Die hij de laatste. Nou, dat doe ik met plezier. Ja, Gaan we praten over Israël. Dat doe ik met plezier. Laten we over Israël praten. eens dus even op... uitspreken. Nee, je laat, praat, laten en, we over Israël praten. Misschien. Joel, dat is voor ik. de uh, ja. <laughs> ja. Nee, Ik vind dat uh, Harry uh, best een punt heeft dat je zegt. Welkom Harry, Harry de Winter. Nou, uh, Harry de winter uh, dat je op hè? Ja, maar ik kom zo bij jou. Harry. de Kurg. Je mag best kritisch zijn, ook op een vriend. Oh, Zoals we Israël was er nog niet aan toegekomen. Dat okay. wacht van mij ook. Maar misschien maak ik hem dan even af. Ja. Wat voor... ja. vind jij ervan, Joël? Ja, je mag best kritisch win. zijn. Dat is de christen nu ook af en toe. Bij vrienden moet je ook kunnen zeggen wat je van elkaar vindt. Maar voorop staat dat je vriend bent. En voorop staat de hele geschiedenis van Israël: de totstandkoming, de bedreigingen. Wat nu. betekent dat als je zegt voorop staat? <klaar> wat betekent dat in de praktijk? Voorop staat dat het een vriend van Nederland is. Waarom? Dat, dat is het al heel lang geweest. En dat komt ook omdat. Israël een hele geschiedenis heeft... waarbij wij een belofte hebben goed te maken. En dat heeft alles ook met de Tweede Wereldoorlog te maken. Met het feit... Uh, dat er zoveel Joden bijvoorbeeld uit, Isra uit Nederland zijn uh, weggevoerd. Ik geloof dat wij in, in de top 3-4 staan ja, van de mensen. Daar zijn wij ons ontzettend schuldig over. Nee, het recht. Maar dat heeft een hele geschiedenis. Ja. Nu, op dit moment, uh, wordt Israël enorm bedreigd. Als je kijkt naar Iran, nog steeds inderdaad, uh, beoordelen hem op de, de, de feiten. Uh, Syrië, uh, chemische wapens. We uh, moeten zien of die chemische wapens verdwijnen. Grote bedreiging voor uh, Israël. Uh, Libanon, Hezbollah, de raketten stoppen nog steeds niet maar, uh, richting. Luister, het gaat uh, Israël. dus om vrede in het Midden-Oosten. Dus ja, gaat best ja, dat, maar het dat gaat om vrede in... Uh, uh, kijk, André Joost geluid is hier niet om uh, Israël te bestrijden. Wij doen dit vanuit onze band met Israël. Hè? Ik spreek Hebreus, mijn familie woont in Israël, dus ik zit ja. hier niet Israël te bestrijden. Ik ben alleen voor vrede in het Midden-Oosten, want als er geen vrede komt, dan overleeft Israël dit niet. Heel simpel. Het is een heel klein landje in een waanzinnige, vijandige omgeving. Ja. Als er geen vrede komt, dan loopt het slecht af met Israël. Dat hebben we ook altijd gezegd. Dat betekent dat er iets moet veranderen... in het beleid van de Israëlische regering... die de afgelopen 50 jaar in elk geval ja. niet tot vrede geleid heeft. Maar even terug vredesomhandelingen... naar ons beleid, hè, Harry. Ja? Zeg je dan als je zegt... er moet vrede komen in Israël... en op de manier waarop het nu gaat... loopt Israël ja, zelf Israël, gevaar. Israël, de Israël... Waar staan wij als Nederlandse politiek daarin? Ja, dat is de grote vraag. Juist nu is de Nederlandse regering... een beetje kritisch beleid gaat voeren. Hè? Dus bijvoorbeeld de EU zegt... we gaan uh, uh, goederen van de Westbank boycotten... dan komt dit grote schuim Dat, dat zegt men niet eens. Nee, ja, dat zeg ze helemaal niet. Nee, indirect zeggen ze dat natuurlijk wel. Ja, maar het gaat is die etiketjes? Als je niet die etiketten... Dat ja. eerst die maar die men zegt niet... Die even duidelijk, voor, even voor de helderheid... vanaf 2014 komen er nieuwe richtlijnen... nieuwe EU-richtlijnen. Ja. Dat betekent dat produ producten die vanuit de, ja, Westbank, de Westbank komen... Die door settlers op de, in settlements door Israëliërs worden verbouwd of, of verhandeld. Dat er geen Europese, studies meer, Europese nee, nee, subsidies nee, nee, meer gaan worden gedaan. Dat zijn twee dingen. Dat komen al Huiden van de Berg. Ben jij het jij eens? Dan zijn het ermee eens. hebben we de feiten. hebben de Het gaat om twee dingen. Eén, subsidies. Daarvan zegt de EU. We gaan geen subsidies meer geven aan projecten in de Westbank. Als ze worden enzovoort. En twee, er komen etiketten op alle producten uit de Westbank. Uh, die gemaakt zijn trouwens. Dat kunnen door gemixte producten Jowel, zijn. Mag zijn even Harry in de Winter laat de het hem eerst uitleggen. In de feiten, en dan ja. door die etiketten zie je nu al... dat supermarkten Israëlische producten gaan weren. Ja. Nou, uh, boycotten van Israëlische producten... dat ligt zeer gevoelig. En ten tweede, het is ook heel onterecht. Het ligt zeer gevoelig bij jou? Want de vraag van Harry de Winter ja. is, wat ja, vind ja, jij? Wat ja, vind je ervan? Ja, natuurlijk. Dus op het uh, gebied ten, ten worden artikelen verbouwd... en die ja. worden naar ons geëxporteerd... onder het motto dat ze uit Israël komen. Nee, ze komen niet onjuist, uit Israël. Onjuist. Wat is onjuist? Dat dat gebeurt. Hoezo? Dus ik ben het met jou eens... Ja? dat die etiketten zouden moeten erop staan... made in Palestine of iets ja. dergelijks. Ja. Ben ik het mee eens. Het tweede punt van die, van die Europese subsidie... ik vind ook... Uh, dat, dat, dat uh, wanneer dus Europa subsidies geeft voor wetenschappelijk onderzoek... en Israël maakt daar op grote schaal gebruik van... omdat de stand van de wetenschappen in Israël zeer hoog is. Je hebt het over een totaalbedrag van ongeveer 700 miljoen euro... in de laatste 10 jaar, waarvan naar schatting van de Europese Unie... 3 miljoen gebruikt is voor projecten samen met Palestijn. Het gaat dus om een, een probleem van niks. Nee, waar... En ik zou de Israëlische regering, als, als ze ooit naar mij zouden luisteren... willen aanraden om begrip te hebben voor dat standpunt van de Europese Unie. Ja, de ja, ik, ik, ik wil echt. Dat zou je toch mee van? Ja, dat ben ik met een je ja, eens. Ja, okay. ik, ik wil de discussie ook <laughs> echt terugbrengen tot. Want daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, Peres uh, is een oude man en laat die man mooie, mooie verhalen nou, vertellen. Nou, nou, nou, nou, en, en, nee, het is een oude man beetje van 90 jaar. Nee, ik, ja, ja, ja. ik ben een tegenstander van Peres want ik vind dat hij al die jaren en mee. En ik ben een groot bewonderaar Ja, dat van. weet ik. Dat heb je al drie keer gezegd. Ja, nou, hij maar, waait wil met alle winden. zeg je vierde keer? Hij waait met alle Hij had die vrede. Pires Peres al jaren met alle winden mee. Toen in de tijd van Rabin, toen was hij voor. Voor de twee-staten-oplossing en voor uh, vrede met de Palestijnen. Sindsdien heeft hij zich tegensteld gedragen. Dus het is mijn vriend niet. Israël is mijn vriend, maar hij is mijn vriend niet. Ik vind dat we hier moeten praten over hoe bereik je die vrede. Dat is het enige wat, wat er toe doet. Ben ik het mee eens? Dus waarom, waarom, waarom wordt de, de worden die vredesonderhandelingen niks? Waarom denk je dat er hoe geen weet voor... je dat voorbeeld. Ja, nou, omdat weet dat je uit dat? alles tot nu toe blijkt dat of geen. Enkele... Uit dat? alles wat er tot nu toe blijkt, enkele... blijkt, uit wat wat er toe blijkt niks. Nee, Nederland is dus positief waar. over die onderhandelingen. Ja, maar wat gebeurt er dan? Wat is dat over nu toe? Men is aan het praten. We over hele ingewikkelde problemen. Nee. En laat ze in godsnaam een jaar in alle rust de okay. tijd nemen ja. om er iets okay. van te maken. Luister, wat is de oplossing? Hoe wordt dit opgelost? Heren, voordat we, we naar de oplossing gaan, gaan... Ik, ik ga even naar de een beller. Met Simon Het is dus de vierde keer dat ik het zeg. Ja. Ja. Ik wil er wel een vijfde keer zeggen. Voorzitter van de fanclub van Simon Peres. Die alle ja, twee de heren, Harry. Harry, jullie, jullie gaan nu luisteren naar mij. Ja, jullie ja. mogen ja. straks weer volop met elkaar in gesprek. Ik ga eerst even naar een beller. Mohammed, goedemorgen. Een hele goede morgen, beste Harry's en, en dame. dames. Uh, uh, interessante vraag. En wel... discussie. Wat zeg je? Ga door, ga door. Ja, wat ik, heel, wat ik, wat ik eigenlijk niet snap. Ik, ik, althans, ik kan het totaal niet begrijpen. Nederland, die een, een heel belangrijke rol heeft in de wereld. Op allerlei gebieden. Uh, uh, of het nou om, om een, om een uh, vredesmissie is of wat dan ook. Of uh, ja, ontwikkelingshulp. Noem alles maar op. Ze spelen overal een hele belangrijke goede rol in. Dit is een kwestie wat al uh, uh, tussen Israël en goed in, binnen Israël zelf al, al, al ja, eeuwen oud is. Ik wil iedereen weten van. Maar uh, als het op dit punt aankomt dan... ...dan houdt Nederland zich altijd op de achtergrond. Uh, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Waarom zou ik zeggen? Nederland zou een heel belangrijke rol kunnen spelen... ...om, om dit, uh, dit, dit, deze kwestie in, in banen te leiden, om het op te lossen... ...om, om tot vrede te komen, dat is wat we willen. We hebben natuurlijk de ervaring van alles wat er is gebeurd in het verleden. Uh, laat het er een goede ervaring zijn en les dat we weten hoe het niet moet. En, en toch laten we een hele hoop dingen toe... Uh, waar we. Dankjewel. Bij. We hebben een bijdrage we gewoon niks aan doen, in feite? Ja. Waarom kijken we daarvan weg? Harry, heel graag een antwoord. Waarom? Goeie ik, vraag. Ik Harry de Winter. Dat, dat wat ook wel blijkt uit de discussie hier. Ja. Het is natuurlijk een heel emotioneel onderwerp. De Tweede Wereldoorlog speelt er nog altijd een hele grote rol in. Terwijl ik altijd zeg, ja, er die kunnen die arme Palestijnen ook niks aan doen, na die Tweede Wereldoorlog. Maar daardoor is het een waanzinnig gevoelig onderwerp. Dus uh, dat zie je ook aan Amerika. Amerika kan eigenlijk geen millimeter bewegen als het gaat over. Uh, de enige die namelijk kan, kan uh, bewerkstelligen... dat er in het Midden-Oosten iets veranderd is, als Amerika. Dus Amerika ja, kan een vrede afdwingen als ze zouden ja, eens, willen. Maar Obama ja. kan zelfs geen millimeter bewegen of hij wordt... Door de Israël-lobby in, in, in Amerika beschuldigd van antisemitisme of ja, verkeerd de, gedrag. Hetgeen op dit moment verandert. Ja, heel ja. langzaam begint ja. het te veranderen. Hetgeen ja. op dit moment ten goede naar mijn opdracht. Ja. Ja. Ja, ja. Nog even iets over Simon per. <laughs> ja, ja, ja. Dan mag je straks doen. Ik wil even ja, van jou voor de wind. Ja, dat mag straks okay. ook. Juwel <laughs> voor de wind. Ik wil even van jou weten: de vraag van de beller Mohammed, waarom doet Nederland niet meer? Nou, Nederland speelt natuurlijk een hele bescheiden rol. Uh, Harry heeft gelijk, Harry de Winter dan in dit geval. Uh, Amerika heeft de hoofdrol, altijd gespeeld. De Europese Unie speelt daar wel eens een bemiddelende rol... op het moment dat het echt te veel verwijdert. Dan zie je dat uh, Europa probeert te bemiddelen... en de partijen weer om de tafel probeert te krijgen. Nou, uh, Amerika heeft besloten om dat te doen. Uh, Goeie zaak. Uh, nu moeten we vooral dat proces niet verstoren... met allerlei boycotten en sancties en toestanden... Uh, geen de druk opzetten. Nu zijn alle partijen weer om tafel. Er is hoop. Hoewel het uh, enorm moeilijk is enorm veel waardering voor Israël op het moment dat ze de komende jaar, de komende anderhalf jaar, tot een overeenkomst komen. Want ze zitten in een kruidvat van ellende in het Midden-Oosten met Syrië, met Libanon. Ik heb ze net genoemd. Ja. Dus als ze al tot een overeenkomst komen, zou ik het zeer moedig vinden. Tot nu toe hebben ze een, een slechte track record als het gaat om het weggeven van land voor vrede. Ja, de denk dag... aan Libanon, denk aan Gaza. Ze hebben er alleen maar raketten voor teruggekregen. Maar, op de dag maar ik dat... zie uit naar inderdaad een duurzame oplossing uh, daar in Israël. Op de dag dat de vredesonderhandelingen begonnen... Uh, kondigde Israël aan uh, weer een nieuwe nederzetting te openen op uh, de Westbank. Ja, dan is het toch een regering. Tegelijkertijd werden er iets van 100, 120 uh, ja, uh, gevangenen, terroristen we... vrijgelaten. Ja, okay. nou, dat, is, dat is ook een teken, Harry. Ja, mag dat... ik daar iets over zeggen? Nee, maar uh, waar het om gaat, is het grote probleem. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt, want je bent zelf generatiegenoot. Uh, de leiding in Israël, de regering in Israël... bestaat nog steeds voor een heel groot deel uit de, uh, de oudere generatie... met zware oorlogstrauma's. Er is, er is vrijwel geen jonge generatie aan de macht in Israël. Die oude generatie die voelt zich nog steeds het slachtoffer. Terwijl Israël al lang niet meer het slachtoffer is. Het slachtoffer uh, is het Midden-Oosten, zijn, zijn, zijn mm -hmm. de, de, de Palestijnen op de bezette gebieden. Uh, zolang er geen nieuwe generatie aan de macht komt in Israël. Mm -hmm. En Peres is 90, maar de rest van de regering, dat zijn ook al. De Liebermans van deze wereld, zijn allemaal ja, die we mensen. Er zit in op het ogenblik. Hè? Nee, maar goed, het Vrij zijn partijen wel. Maar het is Je zegt het is tijd, nou, voor, het is tijd voor een nieuwe generatie. het is tijd Maar dat geldt ook voor de kant van de Palestijnen. Ik bedoel, ja. er is geen nieuwe generatie die in de ik, politiek ik ben, gaat. Ik ben toch ja, een stukje, van een Berg. Ja, ik ben toch een stuk optimistisch hier. Wat ik dus zie in de. De laatste jaren, ik, je weet, ik kom heel veel in Israël... om allerlei redenen. Ik heb ook gelukkig intensieve contacten met tal van Palestijnen. En ik zie dat in beide kanten de laatste twintig jaar... een geweldige ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Naar, naar gematigde standpunt, niet allemaal. Maar die trend die is er. Bij een belangrijk deel van, en de Palestijnen... En bij de Israëliërs. En dat blijkt niet uit de politici, en, en, politici die ze kiezen. Ik, ik ben het met je eens dat helaas in Israël... het nog altijd ongeveer 50-50 uh, extreem, niet extreem is. Wat jij zegt over een nieuwe generatie is niet waar. De huidige regering bestaat voor het grootste deel... behalve jou die geloof ik 3,64 is... uit jonge mannen en jonge vrouwen. De nieuwe, nieuwe partij, uh, Betha Yehudi, de, de Joodse, het Joodse huis... bestaat uit jonge mensen... Weliswaar van gematigde orthodoxie, maar jong. Die een radicaal standpunt innemen ten aanzien van de bezettingen. Want die willen de Westbank op zionistische en ideologische gronden behouden. Dus de ontwikkeling is heel complex. En waarom ik Simon Peres bewonder. is dat hij in de laatste 30 jaar de slag gemaakt heeft naar gematigdheid. en naar een oplossing voor het probleem zoals het daar plaatsvindt. En Simon Peres met zijn opvatting. die moet dus gesteund worden, ondanks het feit dat het om een oudere man gaat. Ik weet niet wat zijn invloed nog is in Israël. Dat is het punt natuurlijk. Heb je gelijk? Een president, een president heeft niet bar veel invloed. Ja. Maar, op zijn maar wat, wat, wat op zijn gooi ge... is om te zien, dat nou, de vul ik een wind. beetje aan Harry van den Berg in dit geval, ja. uh, dat er ook uh, ontwikkelingen van onderop zijn. Dus ja. de Peres Foundation, ik hoop het te bezoeken over drie weken, doet er alles aan om Palestijnen en Israëli's, ja. jonge Absoluut Israëli's waar. bij elkaar te, te brengen. Ja. Timmermans is er onlangs geweest, heeft soortgelijke projecten bezocht. Uh, nou, er zou een project, Rode Haskoning, uh, een waterzuiveringsproject uh -huh. van de grond komen. Het was, had een mooi samenwerkingsproject kunnen zijn. Alleen men kwam er daar weer niet uit hoe die verdeling van het, van het water in de Westbank uh, zou plaatsvinden. Ik, de Palestijnen uh, haken af. Jullie zijn allebei politici. En, en en, uh, om het af te maken, ben dat, soort, dat soort projecten, ja, okay. uh, die zouden de vrede van onderop, uh, wat er nu van bovenaf gebeurt, zouden ze heel goed als fundament kunnen ondersteunen. Ja. En ik hoop dat we veel meer geld ja. straks aan dat soort projecten ik wil dat geven dan de, dan de 52 miljoen die we alleen maar aan de Palestijnse autoriteit geven. Ik wil wat zeggen, de heer die, die ik niet zo erg goed ken. Ik ben geen voorstander van ander Joods geluid. Ik hou helemaal niet van die club van jou. Er mag geen ander Joods geluid zijn? Nee, mag, natuurlijk mag je nou, er zijn. Maar je er dan niet van. Je zegt net dat Wacht, wij Het lacht lacht nou, dat zou een andere discussie vereisen. Maar met tal van opinieën die, die ik de laatste jaren gezien heb, van, daar ben ik het mee eens. Ben ik het mee eens. waarom hou je dan niet van andere ander-Joods geluid? Nou, dat is een heel ander verhaal. Mag ik dat een ander... Mogen we volgende uitzending? zelf... Op... Wel? Nee, nee, Harry van den Bergen. Als je begint in zin met... Ik hou niet van een ander-Joods geluid... Zeggen, dan gewoon, moet je het ook uitleggen. Omdat het ander-Joods geluid... In het verleden gehuld heeft met onze vijanden. Wie zijn de vijanden dan? Nou, bijvoorbeeld Hamas. De grote demonstratie hier in Amsterdam... Ja, ja. Het is vervelend dat ik het weer over ja, ja, begin. het best zeggen, hoor. Dat is, echt... dat is gebeurd en er is nooit afstand voor het. Ja, wel, Niks. Jawel, we het we even die de winter af. Dat is de reden waarom ik ja, die club okay. voor jou niet mag. Ja, Punt maar dat is dat... En nu ga je even luisteren. Neem niet weg. Neem niet weg. Mag Laat ik we... We... Nee, straks. Ja, even luisteren. Het naar nee, nee. Even even heel luisteren. vervelend. Hier nee, ga ik niet eens op in. Wij heulen niet met de Ik bedoel, kom op. Ik, ben, uh, um, ik, ik zit gewoon hier de hele tijd te kijken naar de huidige kaart van Israël. En de kaart van de Westbank. En ik zie alle nederzettingen. En ik begrijp dat uh, uh, we natuurlijk moeten proberen positief dingen te zien. En uh, als ik naar die kaart kijk en ik zie waar die nederzettingen gebouwd zijn. En ik zie wat nu nog over is van Palestijns land en de toegankelijkheid daarvan. Dan blijkt uit niets, hè, met het voortzetten van dat beleid, dat er... Oh, ooit een, een, een, een vredesoplossing komt... als je hiermee doorgaat. En dit, uh, dan uh, moet dat allemaal teruggetrokken worden. Dat ja, gaat niet gebeuren. Is onjuist, dit, dat is, nee, niet, dat dat is gewoon niet een waar. Nee, is je we wel, ja. de feit. Ik naar een feit kijken. Dit is de kaart okay. van Israël. We hebben eerder uh, ja, dit is uh, niet bijna waar. een overeenkomst gehad. Uh, dat was met, uh, met Clinton. In de tijd van Clinton nog. En met Olmert. Op, op, op, op, met Olmert. Nou, uh, het was 3% waar ze er vandaan... als het gaat om de landverdeling. Ze waren er bijna uit. Alleen, wat gebeurde er toen? Arafat liep weg omdat ze over die 3% geen overeenstemming konden krijgen. En omdat Arafat vol bleef houden dat alle Palestijnse vluchtelingen terug moesten keren naar heel Israël. Ja. Nou ja, dat, dat ja, is echt een zelfmoord. De man is dood in tussen Arafat in het verleden. Het, gaat het kan dan, dus hoe wel. komen we, het, we nu tot vrede. Kom tot vrede? Het je tot vrede? Om te kijken of je tot ruil kan komen met betrekking tot het grondgebied. En daar liggen allerlei plannen voor. Hoi, ik ben valikant tegen die nederzettingen. Dat die opvatting van jou en van anderen, van de, die deel ik volstrekt. Mijn bron is de Nederlandse diplomaten op de Westbank. Die hebben bekeken om hoeveel land het eigenlijk gaat... waar nederzettingen tot stand zijn. Dat is ongeveer 3 tot 5 procent van de hele Westbank. Dat is wat zij ah, zeggen. Nederlandse, ja, ja. Ik, hier Nederlandse zijn luchtfoto's, dit zijn nederzettingen. Nee, dat zijn puntjes op een kaart. Ja, maar dat, dat zijn alle strategische plekken van de Westbank. Er zijn twee strategische plekken bij. En wat, waar eigenlijk iedereen het over eens is in dat gebied daar... althans de gematigde krachten, ook de Palestijnen... is dat door middel van een uitruil, een hele uh, feasible... Palestijnse staat tot stand. Nou ja, wat ik van harte thuis, hoop. Als de Palestijnen dat het echt vinden en, en de Israëliërs vinden het ook echt. Ik dan nodig ik het uit natuurlijk... om met mij een keer weer over de Westbank te ja, reizen graag. en een aantal Palestijnen te ontmoeten. Ik heb een grote dubbele pagina uit NRC van de vorige week eh, hierbij, ja. gemaakt door Israëliërs. En eh, ik zie geen enkele hoop. En net al jou heeft ook gezegd bij het aantreden met deze regering. Uh, er is geen regering die ooit zo het belang van de uh, settlers... zal verdedigen als deze regering. Je hebt zeer gelijk, ja. maar wij moeten doorgaan dat we bestrijden... Ja, dat is wat ander Joods geluid doet. Ja, te, tegelijkertijd, tegelijkertijd is het deze, deze regering, een rechtse regering... die toch de moed neemt. En je ziet dat uh, alleen maar rechtse regeringen... gedwongen uh, de kracht hebben gehad, uh, denk aan uh, Sharon... de kracht hebben gehad bijvoorbeeld Gaza te verlaten. Uh, dus nu uh, is er ook goede hoop dat ook hier men weer uitkomt. Waar ik me grote zorgen over maak... is dat uh, de Palestijnse autoriteit uh, echt wel uh, wil... Uh, als je kijkt naar de kaartjes, de landkaarten op de Palestijnse autoriteit, uh, hun websites. En ik, ik ben daar geweest en ze hebben me met alle trots laten zien. Dan zie je Palestina, <lacht> maar wat zie je? Niet de Westbank en de Gaza, maar je ziet gewoon heel Israël. En als je naar de, het, manifest, het ooit, ja. manifest van de Fatah bekijkt... dan staat nog steeds, en dat willen ze nog steeds niet uithalen... de vernietiging van Israël. Nou, ik vind, als ze werkelijk uit zijn op vrede... moeten ze dat manifest ja, in het, ook, een keer, ja, ook een keer het jowel, lef hebben... In het het manifest, manifest, maar dat durven ze niet. Dat dat dat, tuurlijk ja, vind ik dat okay. ook. Maar in het manifest van de Israëlische, Israëlische regering... staat ook dat ze nooit de Westbank zullen verlaten. Dus nee, de regeerakkoord staat dat er een twee-staten-oplossing moet wens. Even de terug naar ons. Wij in Nederland. Vanmiddag praat Perez voor de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja. Ben je daarbij? Ja, zeker. Wat ga jij zeggen? Ik ga hem vragen hoe hij het vredesproces ziet. En uh, ik ga hem ook vragen of hij denkt dat uh, de Nederlandse opstelling op dit moment... met betrekking tot uh, etiketering, met betrekking tot het stopzetten van subsidies... of dat een bijdrage levert uit het vredesproces. Nou, dat gaat hij natuurlijk niet zeggen dat dat een bijdrage levert. Maar dat bepalen wij wel. Dat hoef je toch niet aan hem te vragen? Nee, maar goed, als het om het Nederlands beleid gaat... laat hij wel uh, zeggen wat hij van het Nederlands beleid vindt. Dat is het enige waar we en nu over gaan. Dat is heel over zeggen. Harry de Winter, ja? jij bent er niet bij vanmiddag, hè? Nee, ik ben niet uitgenodigd. Welke vraag zou jij willen stellen? Als je er wel bij was. Of hij zich uh, prettig voelt uh, als president van Israël... met uh, uh, de standpunten van deze regering. Die, die Lijkt me verdeeld, een hele moeilijke positie. Die zeer verdeeld zijn. Ja, lijkt me, lijkt me een, lijkt me een hele moeilijke zijn. positie... om namens Israël te praten... waar een regering zit die een beleid voert... dat hem tegen de borst moet stuiten. Maar dat kan hij natuurlijk niet zeggen. Dus hij zal deze vraag maar op die man ontmoeten. Dat is wel antwoord. wat hij vindt. Harry ja. van den Berg, jij hebt hem al ontmoet. Ik heb, ja, ik heb hem inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ik heb hem... Ja, ja, klopt. Ik heb hem, mag ik zeggen, met enige... dat ik hem vele malen ontmoet heb. En, en al die jaren dat ik in de politiek zat... en ook sinds ik voor het bestuur van de Hebraïse universiteit zit... heb ik hem ook nog een... Ja, ik ken, hij, ik ken hem een beetje voorzichtiger, dat ik voorzichtig. Ja. En wat is het meest kritische wat je ooit tegen hem hebt gezegd... in al die ontmoetingen die je met hem hebt gehad? Oh, al die ontmoetingen. Of zeg ik, je dat niet, omdat je hem toch heel hoog hebt zitten? Ik heb hem heel hoog zitten, ja. Zeer, zeer hoog. Ehm... Um, ik, ik denk dat, laat ik dat het bescheiden zijn, dat is ook noodzakelijk, denk ik. Ik heb met hem in die loop der jaren, vele jaren, hem vragen gesteld over alle kritische vragen. die het En als er één man is die, die open staat voor het kritische dialoog, ook van een ander Joods geluid overigens, dan is het Simon Peres. Maar dan is het jammer dat hij niks te vertellen heeft. Dat is eigenlijk dan de conclusie. Dat is ook zo, ja. ja. ja. Heren we hebben heel veel reacties. Ik kan ze nu niet allemaal voorlezen, mail en Twitter. En eigenlijk is de rode draad in veel van de reacties dat onze luisteraars zich verbazen over de emotie en hardheid van het debat. Nou, Ook hier. Zo hard was het niet. Er waren wel emoties, maar het is natuurlijk gewoon een, een emotioneel onderwerp. Israël ligt ons nou aan het hart allemaal. Alleen we benaderen het vanuit een ander standpunt. En ik vind dat Israël al een jaar of veertig onderweg is naar zijn eigen ondergang. En dat klinkt heel groot, maar dan wil ik het even zeggen. Daar ben ik bang voor. Van daaruit, hè, als Israël niet zorgt voor vrede met de Palestijnen en dan is er voor Israël geen toekomst. En Israël is ontzettend gevoelig voor druk. Dus Peres is echt nu hier. Hij zal wel uitgenodigd zijn door onze nieuwe koning. Maar Peres is echt hier voor een charme-offensief. Dat merk je toch aan alles. Ik bedoel, hij gaat in college-tour zitten. Hij, ja. hij heeft een ja, pagina-groot ja, interview met de televisie. Ik denk dat hij nee. gevraagd is voor college-tour. Ja, nee. nee, maar hij nee, nee, helemaal. Dat, dat, niet dat niet hij niet ja geven. Het is toch geen offensief? Je okay. zegt gewoon ja tegen een oud Ja, maar dat hij daar ja tegen zegt. Is Weet je, je van wie het zo. het leukste is? is? Dat is voor meneer Van Twan Huis. Is het ja, al hartstikke leuk. Wat ik altijd lastig vind. Jawel, jij krijgt het laatste woord, dan moet ik afsluiten. Dan moet ik even goed bedenken wat ik ga zeggen. Uh, nee, maar wat ik altijd frappant vind als ik Joodse mensen spreek met een achtergrond, dat ze. Natuurlijk mag je kritisch zijn, maar dat ja. ze zo kritisch zijn naar Israël. En dat je, uh, ik neem ze, Ik, jawel. Israël. ik, nou, ik dat neem het zo... laatste ja. woord, heren. Ik ben blij met dat ander Joodse geluid. Omdat ik denk dat alle geluiden er moeten zijn. U Ook bent het ander Joel Ik ben neutraal alle geluiden ja. moeten zijn. Dankjewel. Basis, Dit was het lijn 1. We zijn er morgen weer. Propaganda. 4 oktober College ja. Tour. Niet vergeten te kijken, lieve luisteraars. <laughs> Roost. Europees uh voetbal, op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. En daar prachtig zegt, wat een goal. Jongen, Ajax, jongen, ja, jongen. AC Milan. de bal met de tweede paal. dan gaat hij erin. Ja. Zit erin. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. De Champions League. Vanavond in Langste Lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.